4 uur, Rashid Finch met het NOS Journaal. Amnesty International eist de vrijlating van een Zuid-Koreaan die vastzit omdat hij een Twitterbericht doorstuurde. In het berichtje stond Lang leven Kim Jong-il en het was afkomstig van de Noord-Koreaanse regering. Dat is volgens de Zuid-Koreaanse justitie Noord-Koreaanse propaganda. De 24-jarige Zuid-Koreaan die de tweet doorstuurde, kan zeven jaar cel krijgen. Hij zegt zelf dat het een grap was.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 Het Prado Museum in Madrid heeft een bijzondere kopie van de Mona Lisa ontdekt. Uit tests met speciale apparatuur blijkt dat veranderingen die Da Vinci tijdens het schilderen aan het origineel heeft aangebracht ook terug te vinden in de kopie. Volgens de deskundigen heeft een leerling hoogstwaarschijnlijk naast Da Vinci gestaan en meegeschilderd met de meester. De kopie heeft jaren in het Prado gehangen, maar viel niet op doordat de achtergrond zwart was. Pas bij een restauratie kwam het originele Toscaanse landschap tevoorschijn.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 This song goes out to all of you that blame every child you ever had on oh, me. I know, because I meet all these little kids named Betty Wright. After tonight is tonight. Mm -hmm. Light up a candle. We got business to handle. It feels like tonight again. Light up a candle. We got business to handle. Real style. Oude traditionele soul, maar het is toch nieuw vooral. De dame zelf die draait al aardig wat jaartjes mee. Het is namelijk Betty Wright. En die heeft de samenwerking opgezocht met The Roots. De Roots die ooit een hit hebben gehad met The Seat En vorig jaar ook in de belangstelling waarover weer de samenwerking met John Legend. En nu dan de samenwerking tussen The Roots en Betty Wright op een album dat heet The Movie. En uit de movie hoorde je dan Tonight Again Betty Wright aan het begin van de derde uur. De nacht klinkt anders bij de vader. Ja. Waarin in dit uur aandacht voor John, Paul, George en Ringo. En in het volgende uur dan kom ik terug op een uh, prijsvaart die ik vorige week uh, heb gehad. Dat had te maken met de uitgave van het boek Midlife. Een boek geschreven door Pim Paffen. En het gaat allemaal over de midlife crisis en de midlife crisis. En toen heb ik als vraag gesteld... stuur mij een titel op van een song... waarin de midlife crisis het thema is. Nou, dat heb ik geweten. De hele week zijn er suggesties binnengekomen. En zoveel en zo leuke dat ik heb besloten om... Een groot deel van die liedjes het laatste uur te gaan draaien hier in de nacht. ging de anders, dus dat over een uur. Allemaal liedjes die in het teken staan van de Midlife-crisis. Een paar weken geleden toen draaide ik een erect van Case Choice ook in een studioversie. Maar die was al uh, behoorlijk oud van de vorige eeuw. Dat was namelijk een opname die uh, in de jaren 90 gemaakt werd tijdens het programma van Denk aan Henk op Radio 3. En wat je zojuist hoorde, dat was van afgelopen maandagochtend het optreden van Case Choice bij Giel de afgelopen maanden hebben ze door Vlaanderen en Nederland getrokken... met een akoestische tour. Case Choice nog eens keer, not an addict dus. En dit is de gitaar van Eric Clapton. En deze gitaar is te vinden op My Valentine. Een nieuw album van Paul McCartney. At last I wake up to see what you've done. So what can I do but pack up and run. I know the rules, go get yourself another fool You say that you love me, I'm yours to command But your kind of loving, my heart couldn't stand me for a tool. Go get yourself another fool. <laughs> And now, now that we're through, you say you meant to be true, but deep in. I tried to believe you, that we'd never part. But your kind of loving just broke my poor heart. Now I know the rules, go get yourself another fool. I tried to believe you That we never part Your kind of loving Just broke my poor heart But I know the rules Go get yourself another fool mm -hmm. Yeah, you better get yourself Get yourself. You better get yourself another fool. Go ahead and get yourself. Get yourself. Uh. Get yourself another. Even op het verkeerde been gezet. Omdat er een uh, ja, zo rood papiertje om die hoes zit van de cd. De jongste cd van uh, Paul McCartney. En daarop staat uh, My Valentine. Maar dat is niet de titel van het album. De titel van het album is Kisses on the Bottom. Daarop, uh, ja, voor oorlogs, repertoire, Repertoire dat... Uh, Paul McCartney in zijn uh, hele jonge jaren heeft leren kennen... voordat hij in aanraking kwam met de rock roll, en Dat heeft hij dan uiteindelijk op de plaats gezet. Hier hoorde je hem in het nummer Get Yourself Another Fool... met op de gitaar Eric Clapton. En aan de vleugel Diana Kroll. Diana Kroll die een belangrijke rol heeft bij de totstandkoming... van dat album Kisses on the Bottom... Want op diverse nummers is zij te horen aan de piano... en heeft ook gezorgd voor een aantal arrangementen. Diana Kraldus, Paul McCartney, de nieuwe cd van hem... is eindelijk uit dat Kisses on the Bottom. Hier dus samen met uh, Eric Clapton. En Clapton heeft al eerder de samenwerking gehad met een van de Beatles. 1969 bijvoorbeeld, met John Lennon. zo werkt dan een cold turkey. Als je plotseling stopt met roken. Nou, dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan krijg ik niet dit soort reacties zoals je dat nu hoort van John Lennon uit 1969, Begestaan door Klaus Voorman op de bas, Ringo Starr op de drums en Eric Clapton op de gitaar. En over Inke Star gesproken, daar is ook een nieuw album van uit. Daar had ik graag iets van uh, willen laten horen. Alleen ik weet bij God niet bij welke platenmaatschappij dit zit. Het zit op een uh, label dat heet uh, Hip O Records. Had ik geweten bij welke platenmaatschappij dat zat, daar was ik wel achterheen gegaan. Maar um, nou, wie weet, volgende week ben ik misschien iets wijzer geworden. Wel uh, toevallig of is het geen toeval dat het allemaal uh, gelijktijdig uitkomt... met het jongste album van Paul McCartney, Ringo Starr. Dat album van Ringo Starr heet trouwens uh, 2012. En daarop zijn ook muzikanten te vinden zoals bijvoorbeeld Joe Walsh, Dave Stewart... Edgar Winter. En dat zijn mannen die je misschien ook afgelopen zomer hebt gezien op het Bospopfestival. Want er was Ringo Starr dan met uh, zijn All-Star-band... Die hebben daar toen een uh, zeer amusant leuk optreden gegeven en een aantal van die muzikanten hebben dan meegewerkt aan het jongste album van de inmiddels 70-jarige drummer uit het Liverpool Ringo Star. Goed, geen Ringo Star van uh, zijn album 2012. Maar wel uit 1964 hoor ik nu. En honey don't. Well, how come you say you will when you won't? Say you do, baby. When you don't Let me know, honey, how you feel Tell the truth now Is love real? But I'm hung Well, honey, don't Well, honey, don't Honey, don't Honey, don't Honey, don't I say you will when you won't You wear your clothes. Everything about you is the doggone sweet. You got that sand all over your feet. But, uh-uh, uh well, honey, don't, honey, don't. me Uh oh, huh, oh, baby, been stepping around, but well, uh oh, oh. Well, honey, don't. I said, honey, don't. Harrison, die ook nog eens samengewerkt heeft met Eric Clapton. Samen hebben ze ooit WAMA wow, Guitar Gent P. Weeps opgenomen. En hier hoor je hem dan in 1981 met all those years ago. Met een terugblik op de periode dat John Paul, George en Ringo samen waren. En George Harrison dus. Zo dadelijk, dan hoor je het leukste uit Speakers met Koppen. Je hoort het uh, cabaret onder leiding van Dolph Jansen. Er zijn de columns van Wim Daniels en Martijn Koning. En er is ook het optreden van Direct. Maar voordat we gaan luisteren naar de column van Martijn Koning, eerst een oude plaat uit de jaren 60. Steppenwolf, muziek uit de film Easy Wider. Hier is Born to Be Wild, Steppenwolf. Head out on the highway looking for adventure and whatever. and Spijkersluisteraars. Fijn om hier weer te zijn. Uh, ik was er bijna niet geweest, want vorige week ben ik voor mijn huis in Amsterdam bijna aangereden door een idioot op een scooter. En ik kon nog maar net aan de kant springen en ik heb die gast helemaal verrot gescholden. En later bedacht ik me dat het ook wel een beetje uh, mijn schuld was natuurlijk, want als je op de stoep loopt als voetganger, dan uh, vraag je er ook wel een beetje om natuurlijk. Uh, maar goed, ik wil het over iets anders hebben. Uh, u heeft het natuurlijk allemaal al gehoord, het wordt koud en guur in Nederland, want de vorst van de onderwereld is weer terug. Willem Holleder is op vrije voeten, omdat hij maar liefst twee derde van zijn straf heeft uitgezeten. He's back. Dus een beetje oppassen met wat ik over de beste man zeg. Ik wil ochtends niet wakker worden met een paardenkop naast mijn bed. Ik moet er niet aan denken. Ik ben ook maar wat blij dat ik mijn ex-vriendin al een jaar niet meer heb gezien. En in alle vroegte werd Hollede vrijgelaten uit de gevangenis. En het eerste wat hij deed was een frisse neus halen in het bos. En daar hoef je niks achter te zoeken. Maar ik hoorde wel dat de directeur van het alcoholis alcoholische drankje boswandeling direct is ondergedoken. En in het bos ontmoette hij familieleden en Peter Erdevries. En dat zal wel afgesproken zijn, maar als het toevallig was... moet Holleder zeer verbaasd zijn geweest en zelfs een beetje geschokt... dat hij blijkbaar zo lang opgesloten zat en de opwarming van de aarde zo snel gaat... dat je zelfs in deze tijd van het jaar in het bos nog zulke grote eikels kan tegenkomen. Wat die twee met elkaar hebben besproken blijft geheim... maar de kans is groot dat Peter aan Holleder heeft gevraagd... of hij misschien in de komende weken een gaatje in zijn agenda heeft... om Sven Kokkelman te liquideren. Waar ik Peter Erdevries wel heel dankbaar voor ben... is dat hij een foto heeft genomen van Holleder. Eindelijk een nieuwe foto. Wat was ik die oude foto op die scooter zat, zeg. Zo vaak gezien. Er staan foto's op mijn nachtkastje waar ik minder vaak naar heb gekeken. Peter vertelde ook dat Holleder niets met de media te maken wil hebben... en nergens gaat zitten. Wat ik me kan voorstellen als je net zes jaar hebt gezeten, natuurlijk. Maar goed... Niet alleen de media zit achter holleden aan. Er gaan geruchten dat er mensen zijn die nog een appeltje met hem hebben te schillen en dat hij zijn leven niet zeker is. De enige manier om voor hem veilig over straat te kunnen is in een geblindeerde kogelvrije burka. Maar dat kan waarschijnlijk binnenkort ook niet meer, want het burka-verbod gaat er komen. Een burka drager wordt strafbaar en komt op een boete van 380 euro te staan. En in dit geval ook echt 380 euro en niet twee derde. Verschil moet er blijkbaar wezen. En eigenlijk krijgen we nog 17 miljoen euro uh, van de holleden door middel van de plukse wetgeving. Maar ze plukken liever de burka's van de straat. En weet u waarom me dit zo irriteert? Omdat een boerka straks strafbaar is... maar Hans Spekman mag wel gewoon de meest lelijke truien dragen wanneer hij wil. Ik weet niet of iemand heeft gezien wat voor zelfgebreid mormel die aanhad... afgelopen weekend op het partijcongres van de PvdA. Dat kan gewoon niet. Dat, dat moet strafbaar worden gesteld. Notebenen op de dag dat hij werd gepresenteerd als de kerstverse partijvoorzitter. Dat is echt ongelooflijk. Ik hoor zijn vrouw nog tegen hem zeggen... Schat, dit is een hele bijzondere dag. Doe je wel je allermooiste trui aan? En hij zo... Nee! Wat een godslelijke trui heeft die man. Natuurlijk, iedereen heeft thuis wel zo'n trui. Alleen ligt hij dan bij de voordeur en staat er welkom op. Weet je... Zo'n trui staat je alleen goed als je er een burka overheen draagt. Zo'n trui waar Mark Smeets nog niet eens een reep mee zou afvegen. Zo'n trui trek je niet aan, daar begraaf je een huisdier in. Weet je. In de derde wereld sprokkelen ze gezamenlijk hun laatste centjes bij elkaar... om dat soort truien weer terug te kunnen sturen. Daar wil je nog niet geliquideerd in gevonden worden. Willem Holleder is weer terug in de maatschappij. Voor mij zal er weinig veranderen. Ik ga alleen niet meer schelden, maar uiterst vriendelijk glimlachen... als een gast op mijn scooter me bijna de volgende keer van de sokken rijdt. Dank u wel. Afgelopen donderdag kwamen 20.000 leraren bijeen in de jaarbeurs in Utrecht. Staking en protest. Protest tegen de plannen van minister van Bijsterveld... die meer lesuren en minder vakantiedagen wil. Eén van de stakers is Willem Langendijk, docent Nederlands... aan het Vondelcollege in Utrecht. Meneer Langendijk, welkom. Is de woede van donderdag al een beetje gezakt? Nee, ik ben nog steeds pislink. Waarom bent u gaan staken? Het gaat mij vooral om respect... De manier waarop wij door de politiek behandeld worden. De toon van sommige politici is gewoon denigrerend en respectloos. En, en, en over welke politici praat u dan? Dan heb ik het vooral over die dikke pot van de VVD en uh, die domme koe van het CDA. U, u doet onder meer op Ton Elias, VVD, die de staking belachelijk noemde... vindt dat jullie eigenlijk gewoon beter je werk moeten doen. Nou, volgens mij is het probleem met Ton Elias juist dat we veel te goed ons werk hebben gedaan. Wat mij betreft dat die man überhaupt nooit hoeven leren praten. Goed, meneer Langendijk. Maar even eerlijk is eerlijk. Er was afgelopen donderdag ook iemand van de vakbond... en die zei toch wat onaardige dingen over die minister. Ja, klopt. Uh, de minister is geheel ongeletterd... Mm -hmm. en niet van het intellectuele niveau om onderwijsminister te zijn. Mooi gezegd. Ja, maar dat is toch stevige taal? Ja, maar als je je eigen naam met DT schrijft... terwijl er geen enkele sprake is van een werkwoordvorm, ja, dan houdt het al heel snel op. Dus u ziet niets in haar plannen? Nee, er is überhaupt geen enkel bewijs dat het Nederlandse onderwijs niet deugt. Het is grappig dat u dat zegt, want uh, volgens de minister is het bewijs dat het onderwijs uh, niet deugt er wel. Ze heeft dat bewijs hierheen gestuurd. U heeft haar erkend, ze zit naast mij. Uh, Brit Dekker, welkom. Hoi. Hoi. Uh, Brit, uh, volgens de minister ligt de lat in het onderwijs historisch laag. Wat vind jij daarvan? Historisch? Wat is historisch? Dat heb ik op de AFO niet gehad hoor. Nee, uh, Brit. Jij twitterde deze week dat je naar een klooster gaat om Engels te leren. Was de Engelsles op jouw middelbare school zo slecht? Oh, weet ik veel. Ik zit altijd achterin te pingen met Jeffrey. Dus jij hebt je HAVO-diploma gehaald zonder één woord Engels te leren? Uh, nee, uh, fucking ken ik. En uh, fat. Uh, en nog wel een paar andere woorden. En, en welke dan? Uh, fucking fat. Ja. En uh, playboy en pony. Sorry, gaan we het nou weer over Henk Bleker hebben? Uh, nee. Niet. Uh, meneer Langendijk, minister wil de 1040-uren-norm weer invoeren. Ja, de ophokplicht. Belachelijk. Waarom is die zo belachelijk? Kijk, je kan nog zo'n goede leraar zijn. Uiteindelijk ben je toch afhankelijk van de kwaliteit van je leerlingen. Mm. Of ik nou één minuut of 1040 uur tegen Brit aan te lullen... veel verschil zal het niet maken. <Gelach> Dat kan je wel zeggen, ik vind het nou saai. En bovendien, het kost ons gewoon een volle week vakantie, hè. Die week hebben we hard nodig om bij te komen. Ja, van, van al die lastige leerlingen. Dus nee, van die andere vijf vakantieweken. Geloof mij, na vijf weken met je vrouw in een camper... krijgt het begrip ophokken een geheel nieuwe dimensie. Dus u zegt, ophokken heeft echt voor niemand zin? Nee, ik zal u vertellen. Ik geef nou bijna twintig jaar les. Ik heb één keer in mijn leven een meisje in de klas gehad... die we misschien beter hadden kunnen ophokken. Wie was dat? Laura Dekker. Hey, Dekker. Britt, eh, familie? Uh, ja, heb ik. Hier vooraan zitten mijn vader en mijn moeder. En daarnaast zit Kel. Uh, die ken ik al heel ja. erg lang. Voelt ook een beetje als familie. Die hoort er helemaal bij, hè, Kel? Oké, okay, we gaan afronden. Uh, Brit, dank voor je komst. Meneer Langendijk, hoe gaat het nu verder? Nou, zoals het er nu naar uitziet... Uh, ga ik volgende week donderdag ook niet aan het werk. Uh, nieuwe stakingen? Nee, ik moet nog heel veel ATV-dagen opmaken. Dank u wel, tot ziens. Dit jaar. Ik las deze zin begin deze week in een krant. Hoe vaak dat wel niet gezegd of geschreven wordt dat iets vroeg is dit jaar. Of juist laat. Vorig jaar waren de Hollandse pruimen heel vroeg. Half juli. Normaal gesproken zijn Hollandse pruimen pas in augustus schrijft... maar ze zullen vorig jaar gedacht hebben... we gaan niet weer zo lang wachten tot alle leraren eindelijk terug zijn van een zomervakantie. Maar honingzwammen waren vorig jaar juist erg laat. Dat stond toen ook opeens in de krant. Wat nu gedaan, dacht ik in der tijd. Want ja, honingzwammen zijn toch wel de laatste van wie je verwacht dat ze laat zijn. Carnaval valt dit jaar vroeg, heb ik intussen ook een paar keer gehoord. Maar dan moet je volgend jaar komen, dan valt carnaval nog veel vroeger. Ik vrees dat er nog eens een komt op in de krant staat dat het met kerstmis al carnaval is. Het zou zomaar kunnen dat de asperges dit jaar ook vroeg zijn. In andere jaren heb je de eerste asperges zijn ter april, maar dit jaar steken ze waarschijnlijk al een maart de kop op. Dat komt omdat maart zelf dit jaar juist laat valt, omdat februari nu een dag langer duurt. Ooit, ooit viel maart juist heel vroeg, veel vroeger dan nu. Maart was toen de eerste maand van het jaar, daarom zeggen we ook september. Sept is 7, dus de zevende maand, gerekend vanaf maart. En oct is 8, zoals in octopus, en octaaf. Zelf ben ik in oktoberjaar, dus eigenlijk de achtste maand. Dat is vroeg. Maar hoe vaak heb ik wel niet te horen gekregen dat ik juist te laatjarig ben. Dat begon al op de kleuterschool... waar ik niet bij een vriendje in de klas mocht zitten die blijkbaar precies op tijdjarig was. Maar ik was te laatjarig, zeiden ze. klonk alsof, alsof verder leven verder nauwelijks zin had. Ik heb er nu nog last van. Altijd als iemand de dag voor mijn verjaardag zegt... morgen ben je jaren, denk ik ja, maar het is wel mooi te laat. Ik heb mijn verjaardag wel eens proberen te verplaatsen naar augustus... maar dat was vergeefs, dus er kwam niemand opdagen... waarschijnlijk omdat het toen net wel pruimentijd was... Je hoort mensen nu ook voortdurend zeggen dat het kabinet vroeg of laat valt. Precies op tijd vallen zou het mooiste zijn, maar dat zit er blijkbaar niet in. Het is altijd vroeg of laat. Laat het in dit geval dan maar vroeg zijn. Dan krijgen we Emiel Roemer als minister-president. Daar kan ik niks op tegen hebben. Want een arts van de SP heeft mijn vrouw nog uitstekend geassisteerd... bij de bevalling van onze twee kinderen. De een werd twee weken te vroeg geboren, de ander twee weken te laat. Zo is de SP alles eerlijk verdelen zoals dat vroeg ook bij de middeleeuwen is gebeurd. Met de vroege middeleeuwen en de late middeleeuwen. De euro valt ook vroeg of laat, hoor je her en der. In de tijd van de gulden had je in ieder geval nog de zekerheid van het kwartje. Dat kon ooit echt helemaal niet vallen. Dan had iemand je bijvoorbeeld op 1 april weggestuurd om ergens bougievonken te halen... of ooievaars kuitenvet of perforatorgaatjes of een plintenladder... en dan viel het kwartje zelfs nog niet als je bij de vierde winkel te horen kreeg dat ze het niet hadden. Krokussen zijn inderdaad vroeg dit jaar. Ik zag ze twee weken geleden ook al in mijn eigen tuin. En nu stond het deze week dus in de krant. Grote kans trouwens dat die krokussen er de komende week spijt van krijgen... dat ze dit jaar zo vroeg zijn. Want komende week wordt het winter. Die is dan weer laat dit jaar. En daardoor zullen de muggen juist weer vroeg zijn. En we zullen de vroege aardappelen doen. Straks zijn die ook vroeg, dan gaan de kranten schrijven over vroege, vroege aardappelen. Of misschien zijn ze laat en zitten we te kijken met late, vroege aardappelen. Dan is de chaos echt compleet. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, kwart voor twee. Het is vandaag vroeg laat. Wegwezen. 2006 en Early Morning wat seizoen. En daarvoor had je dan het leukste uit. Spekers met koppen. De columns van Wim Daniels en Martijn Koning. Het live optreden van Direct Met the Young Ones. En het cabaret onderdeel van Dolph Jansen. Tot aan het nieuws van 5 uur. Het optreden van Marvin Welsh en Ferrer. Ze zingen Faithful. Watch her ride the moment.